Jobbe met het NOS-journaal. De koninklijke er heeft... precies is gebeurd, is niet duidelijk. De mishandelingen zouden zowel op Curaçao als in Nederland hebben plaatsgevonden. Tegen de man is door andere militairen zaterdag aangifte gedaan. De verdachte zit voorlopig vast in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.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 Reddingswerkers hebben opnieuw lichamen onder het puin van een flatgebouw in Parijs gehaald. Daarmee is het dodental gestegen tot acht. Het zijn de stoffelijke overschotten van een man en een vrouw die werden vermist. Gisterochtend stortte een deel van een appartementencomplex met vier verdiepingen in de voorstad rosny bois in. In de loop van de dag liep het dodental op tot zes. Zo'n honderd reddingswerkers zochten de hele dag met honden naar overlevenden. Bij de explosie raakten in totaal elf mensen gewond van wie er vier nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De eerste Vira-treinen vertrekken vermoedelijk komend weekend uit Nederland. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De hoge snelheidstreinen gaan terug naar de fabriek van treinenbouwer Ansaldo Breda in Italië. De 16 door Nederland bestelde Vira's staan al anderhalf jaar op rangeerterreinen rond Amsterdam. Na technische mankementen begin vorig jaar mochten ze in Nederland en België het spoor niet meer op. Het weer in het westen en zuidwesten, wolkenvelden met kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog, wel is er kans lokaal op mist. Morgen overdag in het noordoosten en zuidwesten is nog wolkenvelden... met kans op een spatje regen. Geleidelijk aan overal zon. Het wordt morgen 20 tot 22 graden. De rest van de week zonnig en wat hogere temperaturen. Dit was het de FM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto kocht hier bij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras leest in dat dat die niet meer in leven was. Zijn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 Goals since you wanna have it all get on with your life.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 I'm mm -hmm. Know you. it's wrong for me.